Uur. Raymond Seré met het NMS Journaal. Die gisteravond in München negen mensen doodschoten en daarna zelfmoord pleegde, had geen banden met IS. De dader was een scholier die geboren en getogen was in de Zuid-Duitse stad. Verder heeft politieonderzoek uitgewezen dat hij alleen handelde en geen handlangers had. De schutter was onder behandeling bij een arts. Hij had mogelijk depressies en zou daarvoor bij een psychiater hebben gelopen. De Duitse media melden dat de schutter David S. heette. Volgens de kranten Beeld en De Spiegel lijkt het er sterk op dat de schietpartij bij het Olympia-winkelcentrum geen terroristisch oogmerk had. En ook Duitse terrorisme-experts zijn er vrijwel zeker van dat het om een verwarde geest gaat en niet om een terrorist. Het toestel van Egypt Air dat in mei in de Middellandse Zee stortte is in de lucht door midden gebroken. Dat hebben functionarissen die bij het onderzoek zijn betrokken gezegd tegen de New York Times. Kort voor het ongeluk was er brand in of vlak bij de cockpit. Het is niet duidelijk of die brand is aangestoken of dat die door een technisch mankement is ontstaan. De Airbus A320 verdween op 19 mei tijdens een vlucht van Parijs naar Cairo en alle 66 inzittenden kwamen om het leven. Een Rus is in elf dagen rond de wereld gevlogen in een luchtballon. Daarmee heeft hij het wereldrecord van een non-stop solo ballonvlucht rond de wereld gebroken. De 65-jarige Fedor Konjukov vertrok op 12 juli vanuit de Australische stad Northam. Vandaag vloog hij weer boven de stad en daarmee had hij het wereldrecord te pakken. Konjukov heeft ruim 30.000 kilometer gevlogen en voor zover bekend zijn er onderweg geen problemen geweest. Het vorige record van een non-stop solo ballonvlucht stond op naam van de Amerikaan Steve Fossett. Hij deed in 2002 13 dagen over zijn wereldreis. En dan het weer. Steeds meer zon. De temperatuur stijgt naar 23 tot 28 graden. In het oosten en zuidoosten vanmiddag kans op zware buien met onweer. Morgen is het zonniger en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het ZFM. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 3 kilometer en bij Bunschoten 6 kilometer. Alles bij elkaar is de vertraging zo'n 20 minuten. Ruim een half uur vertraging op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Wadenooien. De file is 7 kilometer. Op de A27 Breda richting Gorkum bij Avelingen 3 kilometer. Dat kost je zo'n 10 minuten. En op de N57 Rotterdam richting Brouwersdam bij Hellevoetsluis 4 kilometer met iets meer dan 5 minuten vertraging.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 Want uh, ja, we mogen toch zeker niet klagen over het weer. Zometeen op de radio, uh, Eric Christiani, Ook de Sweet Sixteen komt voorbij. Dat de koren waarin door die hel Met Loop Nooit voorbij dat huisje. Loop Nooit voorbij.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 Dat ze meteen iets deed, meteen iets deed. Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki en Londen en Berlijn. Waar ik op de baby-wereld wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooiste is Sophie, in de liefde is ze zeker.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 Orkest. En we doen allemaal geweldig ons best Het is een orkest van een man als zes We spelen enkel jazz, Want wij zijn staan.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 Beste. En ja, als u een klein beetje goed op opgelet, dan uh, hoort u toch weer nummers die ook Jan Smit, uh, Jantje Smit, toen de tijd uh, toch uh, ook groot heeft gemaakt, hè. Dus uh, ja, u hoort nu Heintje met Mama, ik wil een paardje. Twee mooie pannies stonden dagelijks bij een heel klein Laat. Zijn lusje blad die ik onderuit. Kijk met een kort Was gekomen, dacht onze vent: ik krijg een paard. De dus schimmel uit zijn kinderdromen had man misschien bijeen gespaard, maar niemand kwam er met presentjes. De nachten, ze moest je vaak een Dan prevelde zij in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 de koningshuizen trippen en ze flippen in het dalen. En ik zit hier met mijn dokters op de rand. Op stereldronk van zalen met een uitzicht op zijn ik. De chaos wordt steeds mooier en het wereldrijk staat vol. Bon. En ik blijf het eind verwachten, maar het kerkhof is al vol. deze dagen rust geen tegen...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 Ik had een kennis bij een zij had meteen mijn volle sympathie. Ik was helemaal door dollen. ze zijn nu mijn manel. Ik dacht, wel wel die Nel, die is het wel. Wij dronken later samen een borrel. Ik was helemaal door dollen. de eerste tijd moest ik steeds maar aan haar denken.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 ik kan er helaas even niks aan doen. Pfft. Onderweg zometeen, de Skymasters. Ook de Fortuna's komen naar met Buona Fortuna. Maar eerst u het Lowland Trio mee. Ik kan geen kikker van de kant af duwen.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 niet meer geteld Het is avond maar mijn hart heeft duizend is het waar Zag zij de jager zo. En toen maar Rietje in het bos aankwam, zag zij de jager zo. En hij hield haar You als Johnny Hoes met Marietje. En daarvoor hoorde Willy Alberti met Waar ben je? En tot zover ook deze aflevering van Zandvoort uit Zandvoort...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 Dat je met de meisjes op want het leven is nu een spel van Ha <laughs> ha